De kou leidt niet tot de gevreesde verkeerschaos. Op de snelwegen staan minder files dan normaal en ook op het spoor zijn geen grote problemen. Wel heeft de ANWB het druk doordat veel automobilisten hun deuren niet open krijgen... of doordat ze door een lege accu niet kunnen wegkomen. Er was gewaarschuwd voor gladheid door opgevoeren sneeuwresten en misbanken. Lokaal kan het glad zijn, maar op de snelwegen valt het erg mee. De N302 tussen Enkhuis en Lelystad is dicht omdat de weg daar te glad is. Daklozen in de stad Groningen hebben vannacht gedwongen binnengeslapen in verband met de kou. In het noorden van het land vloerde het tot 15 graden. In Culemborg is de situatie sinds middernacht weer redelijk onder controle. Dat zegt burgemeester Van Schelven. De afgelopen avond was het opnieuw onrustig in de wijk ter Terwijde. Enkele ruiten werden ingegooid waardoor een paar mensen gewond raakten. Culemborg zijn al lange tijd spanningen tussen Marokkaanse en Molukse bewoners. In de nieuwjaarsnacht reed een auto met Marokkanen in op enkele Molukkers die in een voortuin stonden. In Amerika is een, half, is een half van een internationale luchthaven ontruimd uit veiligheidsoverwegingen. Een nog onbekende man liep het beveiligde gedeelte binnen van een terminal in Newark, in de buurt van de stad New York. Alle passagiers moesten daarna opnieuw door de veiligheidspoortjes, ook mensen die al in een vliegtuig zaten. De Amerikaanse politie zoekt de man met behulp van beelden van beveiligingscamera's. De Australische overheid heeft de overstromingen officieel verklaard tot natuurramp. In de staat New South Wales zijn de afgelopen dagen grote gebieden overstroomd door zware regenval. Meer dan 1200 mensen zijn geëvacueerd. Doordat er nu officieel sprake is van een natuurramp... kunnen Australiërs, die getroffen zijn, aanspraak maken op geld van de overheid. Het weer eerst op veel plaatsen strenge vorst. Vooral langs de kusten in het noorden van het land kans op sneeuw of natte sneeuw. In het midden en zuiden overwegend droog en af en toe zon... Middagtemperatuur aan zee, iets boven nul. In het binnenland enkele graden vorst. Morgen en woensdag verandert te weinig. Dit was het NOS.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 De dagen zo erg waren, hoor. Dat viel best wel mee. Je de voorkast en de happy days zo aan het begin van Zandvoort op zaterdag. CFM voor Zandvoort en de regio. Even na twee uur de zaterdagmiddag van CFM het nieuwe jaar 2010. Goedemiddag luisteraars en de beste wensen. Ook de... jij Albertje. Ja, en ook luisteraars ook van, uh, vanaf vanuit mijn stoel. De beste wensen voor het komende jaar en uh, maak er een gezond en gelukkig jaar van. En wij zenden uit vanaf het uh, Rode Plein uh, in Zandvoort als ik zo naar buiten kijk. <laughs> Nee, dat heeft te maken natuurlijk met het vuurwerk. Hè? Oudjaarsavond uitzending. Ja, maar zag je de, de mensen van de gemeente Reiniging... die waren natuurlijk 1 januari is morgens al weer druk bij ons in de straat... in de weer om het allemaal schoon te Vol, Ja, Juist ochtends om 5 uur begonnen of zo, ja, denk ik. Hulde. Zoiets. Alleen maar hulde. Echt waar, want uh, ons vuurwerk was ook weg in één keer. Ik denk, nou, kom smiddags uh, kom middags aan, weet je wel. Een beetje opruimen, hè? dat ja. moet hè, als Sanforter. Dus, uh, nou, alles was weg. We zitten in 2010, uh, Rob. Zo is dat. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe kansen. Dat bedoel ik, de nieuwjaarsrace. Uh, ook. En, ja. uh, ons lustig om jaar natuurlijk hè. Uiteraard. 20 jaar CFM Live, dames en heren. We gaan... Uh, we maken er een lustrumjaar jaar van met de nodige activiteiten, en recepties, en feestjes, en live uitzendingen. En wat al niet meer zij. Uh, ja, maar ik zal me even beperken tot, uh, tot wat we in ieder geval sowieso de vaste onderdelen. Natuurlijk, de evenementenagenda uh, gaan we vanmiddag weer even uh, bespreken. Uh, de filmagenda natuurlijk. Uh, nou, jaaroverzichten daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Dus dat, uh, dat hoeft allemaal niet meer. Mm -hmm. We gaan gewoon vooruitkijken naar het uh, komende jaar. En uh, ja, en, uh, de races, de nieuwjaarsraces zijn er aan zitten aan te komen. Winter at Junes uh, kampioenschap en, en uh, Willem van Dinsen is daarbij aanwezig. Maar vandaag, uh, de race is morgen, dacht ik. De vrije en... trainingen vandaag. Die beginnen trainingen. om uh, drie uur, dus uh, zo gaan we even bellen met Willem. Gaan we even bellen met Willem, doen o we. Op het circuit, maar eerst hebben we even wat muziek voor je meer Maria Mena. self little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.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 what not to do again, besides you lucked out, finally, and all this time, all this time,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 We kennen we uiteraard wel van de Gorgies. en ditmaal niet in die uitvoering, maar wel van Crescent en everybody's a learn sometimes. Ja, yeah, sometimes. Dat was hem. Zo is het. Nou, gisteren hadden we een nieuwjaarsdag. groot feest in Sanvoort. Uh, uiteraard een uh, aantal kroegen die een nieuwjaarsreceptie hadden. Maar op het strand was een groot spektakel gaande. We hebben het over de 50ste nieuwjaarsduik hier in uh, Sanvoort. En we hebben een van de organisatoren aan de telefoon, Michael Kruijs. Goedemiddag Michael, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Zo, ben je een beetje, een beetje opgedroogd inmiddels, zal ik het zomaar zeggen? <laughs> ja, ja, ja, nee, dat is goed gezegd, ik ben weer helemaal opgedroogd. <laughs> Oké, okay, ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het, hoe het gisteren was op het strand om twee uur, toen al die mensen te water gingen. Ja, het was uh, enorm spannend, het morgens, omdat... Uh, ja, het ging er toch een beetje om, uh, zouden we doorgaan ja of nee. Nou uh, was het voor ons eigenlijk al vrij snel duidelijk dat wij uh, in principe van door zouden gaan. Maar het toch altijd spannend met het weer. Nou, het zonnetje brak door, uh, we gingen opbouwen en het is eigenlijk een uh, onwijs mooie dag geworden. Met onwijs mooi weer, uh, een vlakke zee, heel veel duikers en heel veel toeschouwers natuurlijk. Kijk ja, ik zag uh, al die mensen door het dorp uh, na twee uur lopen met de uh, Unox petten op natuurlijk. Dat is een goed teken. Ja, helemaal <laughs> goed. Hé, hey, maar uh, ja, Oudjaarsavond uh, uh, sprak ik je ook uh, in de uitzending. En toen zei je, de nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat niet door. Ja. En, en toen luisterde ik naar de radio en toen hoorde ik van... ja, 8300 mensen hebben meegedaan aan de nieuwjaarsduik in Scheveningen. Oh, dat fout is van mij. <laughs> <laughs> Gemeen, ze, hoor. Hebben ze, hebben ze toch gewoon gedoken daar? Ja, ongelooflijk. Nou, ik, Sorry, kom, jongen. Uh, oh, ik werd gebeld door een vriend van mij. Van, uh, ik zit naar het nieuws te kijken al Nieuws en uh, Schevening gaat, als het er zo uit mag zien zoals het er nu uitziet, niet door. Dus uh, nou, ik natuurlijk uh, de tv aanschakelen, niks te zien. Mm -hmm. En toen kreeg ik jou aan de lijn. Ik denk, nou, weet je wat, ik zeg het gewoon. We gooien het nee, er ja. gewoon niet. Wij <laughs> maakt helemaal niet uit hoor. Misschien helpt het. Dus, nou, het, het heeft geholpen waarschijnlijk, want uh, hoeveel mensen zijn er uh, uiteindelijk het water in gegaan? Uh, bij ons zijn er uh, tussen de 11 en 1.500 ingegaan. Dan uh, tel ik de, uh, zeg maar, de mensen die niet ingeschreven hebben, die tel ik dan een uh, stiekem een beetje mee. En uh, in heel Nederland, misschien ook wel leuk om te weten, waren het er 24.000. Zo, zo hé. Dus dat is uh, wel een, uh, een recordaantal. Ja, want hoeveel uh, nieuwjaarsduiken hebben we in Nederland? Welke plaatsen doen, uh, doen ze al mee? Nou, we hebben er 68. 68? Zo, heb je nou daar, dat... ja, noem ze maar niet allemaal. Ja. Of dan. Nee, maar daarbij zitten ook een paar duiken die, uh... ja, Dat zijn 20 deelnemers. En die moeten van tevoren een wak slaan in het water... voordat ze erin kunnen, want die duiken in sloten. Dus, uh... Maar het zijn 68 duiken die gesponsord worden door uh, Unox. Oké, okay, ja, nou een behoorlijk aantal. En uh, Zanfoort, zoals we uiteraard uh, gisteren hoorden op het nieuws... de oudste duik van Nederland... Ja, ja. En daar zijn we trots op. Ja, in principe stond natuurlijk alles in het teken van uh, het 50-jarige jubileum van uh, voor van situut Vandaar ook dat uh, de heer Meijer, uh, niet Meijer, de burgemeester, uh, meegedoken heeft. Die uh, volgens mij in iedere krant op de voorpagina staat. Dus uh, dat was wel heel leuk. Mm -hmm. en hij was ook de enige burgemeester in heel Nederland die meedook. Dus uh, Hilde. dat is allemaal, Kijk. Helemaal goed. Maar even, even Albert-Jan hier. De, voor, de, voor de leek. Scheveningen claimt ook dat ze de oudste zijn. Heb je daar ook wat nieuws over? Ja, nou, dat is dus een beetje het verwarrende inderdaad. Want gisteren of eergisteren is een persbericht naar buiten gekomen via de Telegraaf. En daarin stond ook dat Scheveningen de oudste duiken is. Ja. Toen uh, hebben wij natuurlijk als een gek gebeld van uh, wat zijn het voor geintjes. En dan zou er een rectificatie komen. Die heb ik tot het heden nog niet gezien. En gisteravond werd op RTL Nieuws werd er ook nog een keer uh, net gedaan. Alsof uh, zand of vals, of. Oké, okay, maar we kunnen uh, nu voor eens en voor altijd uit de wereld helpen. Zandvoort is de oudste. Precies. En het is eigenlijk heel makkelijk ook. Want ook van Batenburg, uh, dat is eigenlijk de oprichter. is een bloemendaler En die heeft destijds met de uh, zwemvereniging Noord uit Haarlem... Uh, de eerste duik gedaan. Oké. Okay. Nou, ja. we zijn in ieder geval helemaal blij dat het NOS-nieuws het uh, wel goed had... Want die dat s middags meteen zo om een uurtje of twee op het nieuws. van de oudste duik is in Zalvoort. Kijk, hun installatie goed informeren. Kijk, dat bedoel ik. De betere pers, Ja, En die commerciële zenders zijn niet te vertrouwen. Ja, Daarna hadden jullie ook nog een leuk feestje, neem ik aan de afloop. Lekker met z'n allen aan de etensoep en zo. Lekker aan de ertensoep. Toen hebben we een check overal gegaan. Het goede doel is die keer dat het reddingsbegaarde. Die werd uitgereikt door de, de burgemeester. En uh, na, het, uh, na die hulde werd, uh, kwam Mariette op van uh, Helder, of van Giga Live, net hoe je het noemen wil. En die heeft uh, nog even een half uurtje, drie kwartier gezongen. Dus het was één gezellige boel. En uh, tot een uurtje of vijf, zes uh, zijn we aan de gluwein gegaan met allen. Kijk, helemaal goed. Eén gezellige boel bij uh, Take 5. En betekent dat ook dat we volgend jaar weer een nieuwjaarsduik aan, hebben, neem ik aan? Nou, dit is eigenlijk wel een goed moment, om dat te zeggen want maar, volgend jaar... ...en een nieuwjaarsduik, en eigenlijk moet het gewoon de nieuwjaarsborrel worden van Helse Dat okay. was het stiekem uh, gisteren al een beetje, maar als we dit nou gewoon een nieuwjaarsreceptie... Uh, ...als we die nou gewoon houden op de nieuwjaarsduik, dan is het helemaal top. Oké, okay, okay. nou. Dan hebben we... Ja, dat is goed, dat loopt er in één keer door. En dan uh, zie, hm. zie je elkaar daar allemaal. Kijk, en dan heb je ook maar twee dagen een kater in plaats van een week. <laughs> dat scheelt weer, hè? <laughs> ja, toch? Dus... Nee, volgend jaar weer, Michael. Dank je wel. En uh, dank je wel voor het uh, organiseren. Je hebt het niet alleen gedaan, neem ik aan. Nee, wij hebben onwijs veel hulp gehad uh, sowieso van alle vrijwilligers om ons heen. Ik uh, organiseerde dan samen met uh, Milo Gerritsen van uh, Fremvereniging Rapido. En uh, wij hebben met z'n tweeën uh, ja, onwijs veel hulp gehad van uh, onder andere Ben Zonneveld die de vrijwilligers heeft. Uh, naar de Renningsbrigade, het Rode Kruis... Uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen, want ik ben altijd bang dat ik iemand vergeet. Ja, al die verkeersregelaars uh, en zo. Verkeersregelaars, het en uh, nou, noem het allemaal maar op. Dus uh, nou, die wil ik uh, ook langs deze weg nogmaals uh, allemaal hartelijk bedanken. Ik wil jullie natuurlijk ook bedanken voor de aandacht. Uh, de 31e en nu weer even. Tuurlijk. Even, dat ga ik ook altijd erg waarderen. Graag gedaan. Dus uh, nee, helemaal tof. En uh, zonder, uh, zonder al deze mensen uh, daar kan je eigenlijk ook niet tot zo'n groot evenement komen, denk ik. Nou, iedereen is uh, gezond het water weer uitgekomen... Ja, nou ja, ik heb nog niet gekeken naar drenkelingen, maar... Uh... Je, je bent er nog geen eentje tegengekomen zo op het strand. Je denkt, wat ligt daar nou weer? Dat nee, is ook goed voor de, voor de beelden voor Animal Planet, dacht ik. Oké. Okay. Hé hey Michael, dankjewel. Ja, jullie ook. Dankjewel. En maak er een fijne zaterdag van. Goed, hoi. hoi. We komen de zaterdagmiddag wel door, Robert-Jan. Dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Ja, het... 2 januari 2010. <laughs> ja, nieuwjaar, nogmaals, nieuwjaar, nieuwe kansen. Gewoon weer vooruitkijken. Nou, we hebben het een, een jaar, komende jaar voor de radio natuurlijk een heel druk jaar. Zo, 20 jaar CFM. 20 jaar CFM met op 9 februari zet u die datum vast in uw agenda. 9 februari, receptie, waar en hoe laat, dat wordt allemaal nog bekendgemaakt. Maar u als luisteraars bent er natuurlijk ook van harte welkom. Ja, daarover in de loop van de weken veel meer natuurlijk veel meer bij nieuws. CFM te horen. Onder Met en Banging draaien we trouwens in de speciale disco remix. Lekker zo op de zaterdagmiddag. En daarvoor hadden we Michael Kras, een van de organisatoren van de nieuwjaarsduik, uh, aan de telefoon. Ruim 1500 deelnemers hier in Zalfvoort. En daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Iedereen, uh, dank voor het deelnemen. En volgend jaar uh, doen we er meteen een receptie bij. Waarom niet? Gewoon, he gewoon helemaal gezellig. Even opfrissen en weer door aan de gluwein. Dat dacht ik ook. Lang. Ik vind dit wel een beetje een top 2000 A-Go-Go plaatje eigenlijk. Nou, hoe kom je, met de, je erop? Met sorry, de baggy trousers. Ja, nee, ik heb uh, ja, zo'n programma voor een uh, paar weken, uh, dus twee weken voordat de uh, oude nieuw was, is dat begonnen. Top A-Go-Go, ik weet niet of je het kent. Ja, ja, ja. Maar onze Matthijs van Heiningen presenteren met die uh, andere man die zo ontzettend veel van muziek af weet. Ja, gaat terug naar die jaren... Uh, Maak niet maakt uit. niet uit. Hij gaat helemaal, helemaal terug, dus dat heb ik mooi gevolgd. En uh, in, toen ik uh, in Spanje zat, toen kwam er een... Uh, de graafje gehaald. En er stonden dus al die 2000 nummers op. Mm -hmm. Dus uh, die heb ik uh, eruit gehaald. En ik heb de afgelopen dagen heb ik me een beetje bezig gehouden met kijken wat heb ik wel en wat heb ik nog niet. En dit was natuurlijk een van die had, die nog niet had. Die ook in de top 2000 staat Madness met baggy trousers. En jij hebt hem even snel gerocheld. Ik heb hem even gerocheld. Met nog veel veel meer muziek. En, gaan we uh, straks nog horen denk ik. Zeker gaan we dat horen. En, uh, nee. Dus ik ben er ja, behoorlijk bij, kan ik wel zeggen, met ja, die, die top 2000. Die top 2000 is trouwens enorm populair, want ik hoorde daar zoveel mensen over. Ja, het is, uh, het is hartstikke leuk. Het is gewoon een, een muzikale reis door de jaren heen. En dan gaat een beetje, een beetje terug ja, tot Frank Sinatra zelfs aan toe. En Jim Reeves staat er nog in. Dus uh, voor elke leeftijd wat wils. En altijd weer een verrassing. Wie er op uh, nummer 1 staat. Ja, is het uh, en... bijvoorbeeld uh, Queen en de Bohemian Rhapsody? Ja, of, ik heb, die uh, heb ik dus niet gedownload. want kan, <laughs> Ik kan hem niet meer horen. Nee, Hij is trouwens in de uitvoering van de Muppets. Zag ik hem laatst op uh, YouTube. En dat is echt een, uh, dat is een aanrader. Die moet op 1. Voor volgend ja, jaar op nummer 1 in de top 1. 2000. De Muppets de, de Muppets met Bohemian Rhapsody. <laughs> Oké. Okay. Hey, zo duidelijk in het uh, tweede, begin van het uh, tweede uur van uh, Sanford op zaterdag. Gaan we aandacht besteden aan de nieuwjaarsrace? Ja. Winter Endurance Kampioenschap op Circuitpark Zandvoort. De eerste race van het nieuwe jaar 2010. Met onze uh, ja, kenner van uh, alle races, natuurlijk, onze razende reporter Willem uh, van Densen. En uh, dit wordt dan de derde editie uh, ervan. En uh, ja, morgen dan opnieuw uh, uh, die race. En uh, ze finishen alvast in het donker. Dan kan ik alvast even mededelen. Oké, okay, dus lampjes aan. Even lampjes de lampjes aan. controleren vandaag of ze werken. Hè. Dat kan je doen en tijdens heb, de vrije ik, training. Ik heb begrepen dat al die, al die posten die daar op, om de baan heen staan... zijn ook allemaal verlicht. Dus ik denk dat het een beetje op kerstmis gaat lijken. Oké, okay, nou best wel gezellig zo. Een champagne erbij. Uh, Zou uh, ik niet doen. Een, verla <laughs> een, een verlaat oliebolletje of zo. Je weet het maar nooit. Ik zag dat Harry's kraam in ieder geval alweer verwijderd heeft van het dorp. Die, Snel dorp. Die denkt, ook ik wegwijzen voordat ik nog een oliebol eh, <laughs> erbij moet bakken. Ik kan ze niet meer zien. Nou, dat kan ik me voorstellen. Wij ook niet. Hier is Cici Penniston. Dat <lacht> moet nou ja, ja, er niet aan, denken. Nee, nee, nee, Nee, er wordt wat afgerond gehouden. <lacht> dat is niet te geloven. Nou, uh, ja, ik zie dat, uh, dat jij het nieuws voor je hebt liggen. Ja, het, is, het, het, het, het barst natuurlijk uh, van de nieuwjaarsrecepties uh, die eraan zitten te komen. Maar ik wil u toch even op één uh, attenderen. Er uh, zijn er velen natuurlijk, maar de nieuwjaarsreceptie. Traditiegetrouw zullen we weer uh, veel uh, verenigingen en sportverenigingen, instanties en politieke partijen in de komende weken hun nieuwjaarsreceptie houden. De eerste zal op 2 januari zijn. SV Zandvoort ontvangt dan leden, sympathisanten en sponsors vanaf 4 uur in het clubhuis aan het Duintjesveldweg. Vanmiddag dus? Dat is vanmiddag, heel goed. Zondag 3 januari zal het bestuur van de Zandvoortse Reddingsbrigade haar ereleden, leden, begunstigers en belangstellenden in de reddingspost Piet Oud aan de boulevard Bernard haar wensen en voornemens kenbaar maken. U bent tussen 3 en 5 van harte welkom. Op dezezelfde zondag zal de traditionele hockeywedstrijd van de gemeente plaatsvinden op het hoofdveld van de Zandvoortse hockeyclub. De wedstrijd, waar mogelijk ook burgemeester Niek Meijer, eerst zwemmen en dan hockeyen. Zo, sportief Zo, man sportief. hè. Sportief uh, aan meedoen en die begint om uh, half drie. En dan natuurlijk maandagavond, 4 januari tussen half acht en negen uur kunt u de burgemeester en de leden van het college de hand schudden en uw beste wensen aanbieden. De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie is in de raadzaal van het raadhuis. Ingang via de trappen aan het raadhuisplein. Op woensdag 6 januari zal het bestuur van de afdeling Zandvoort van de VVD vanaf half acht in Eethuiscafé de Zandvoorter leden en sympathisanten ontvangen. Het gaat ook maar door. Het CDA, ik ben er nog niet. Nee, oké. Okay. Het CDA doet dat op vrijdag 8 januari in Hotel Hoogland. Die bijeenkomst begint om 8 uur en ook de Anbo Zandvoort houdt op 8 januari haar receptie van half drie tot vier in het GemeenschapsHuis. U zal zeggen, waarom, waarom ontbreekt ZFM Zandvoort? Wij hebben 9 februari ons 20-jarig jubileumfeest. En het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Heel goed, Rob. Dus okay. uh, ons feestje is op 9 februari. Daarover binnenkort veel meer. Tijd, locatie en dergelijke wordt allemaal nog bekendgemaakt. Spannend, hè? Laten we hopen dat we een hoop vrienden hebben. Ik denk dat we een hele hoop vrienden hebben. Maar ook sponsoren, adverteerders, medewerkers, ex-medewerkers. Die zijn allemaal van harte welkom. Zijn op 9 januari in Brussel. plaatje van het goede doel. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik kind ook hij achteraan. What? Een amazing blokje zoals de zaterdagmiddag van CFM, Albert Jan. Wat een contrast cool hè? Back, Back trekken Trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. En nu? Happy to be stuck with you. <laughs> Zo is het leven, hè? Joey Lewis in de nieuws, lekkere muziek uit de jaren tachtig. Aankomende dinsdag, als ik het goed heb, komt hij eraan, hè? Ja. Wie wordt de zandvoorten van het jaar 2009? Wij zijn heel benieuwd... De kandidaat hebben zich uh, beschikbaar gesteld. En aanstaande dinsdag uh, is het dan zover. Wordt de Zandvoorde van het jaar 2009 bekendgemaakt? Burgemeester Niek Meijer, wederom hij. Hey, die man heeft het druk, jongen. Zo, zo, zo. Vol agenda. <laughs> Zal de bekendmaking uh, in de Beach Factory van Sunparks Zandvoort aan de Zee op zich nemen. Voorafgaande aan de plechtigheid wordt u vanaf 5 uur ontvangen. Met een drankje en een hapje aangeboden door Sunparks. Ook trouwens een van onze, onze supporters. Hè? Mm -hmm. En. Uh, ja, en uh, na de bekendmaking staat het in ieder vrij om van de faciliteiten van Sun Parks, zoals de midget golfbaan en de bowling en kegelbanen, gebruik te maken. Tot 7 uur, want dan zal chefkok Ralph Ralf Peters van Sun Parks uw uitnodigingen om wat van het schitterende buffet gebruik te maken. U dient zich daar wel voor aan te melden. De kosten aan het buffet verbonden bedragen slechts 19,50 euro per couvert. Uiteraard exclusief de drankjes. Er is voor een ieder wat wils op het buffet. En u kunt gaan zo vaak als u wilt. U kunt dus van 5 januari met... Uw hele gezin willen, zou ook nog kunnen een geweldig avondje uitmaken. Maar u moet wel snel zijn. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich hiervoor nog opgeven via de Zandvoedselcourant. De website info, apenstaartje, Zandvoedselcourant. Of telefonisch 023 573 2752. Even herhalen. Info, Aapstaartje, krant of 023 573 2752. En wie zal het worden, de Zandvoerder van de jaar? Ja, wie hebben we allemaal? Wie kan het worden? Ja, we hebben, we hebben er vijf. We hebben er vijf. En er zal natuurlijk al massaal opgestemd zijn. En ik kan ook altijd nakijken op de website van de Zandvoortse Korant. Ik heb werkelijk geen idee. Want die mensen die stemmen allemaal anoniem. En die zeggen van ja, ik heb op Pietje gestemd. Maar dan blijkt het er achteraf weer iemand anders te zijn. Dat he? is het voordeel van een geheime stemming. hè? geheime stemming. Wie <laughs> dus... weet het wel. Misschien kunnen we diegene even opbellen. Of die van tevoren alvast een beetje wil verklappen aan ons. Ja, nou, ik denk dat we het echt geheim houden. En dat de eerste die het naar buiten zal brengen, onze eigen burgemeester zal zijn. In ieder geval, aankomende dinsdag gaan we het horen krijgen in sunparks en dan kan je ook van een wild buffetje gebruik maken. En vanaf 5 uur bent u van harte welkom. Shakira is de volgende die we klaar hebben staan. Hey, Como se llama? Bonita. Bonita. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk,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 Mira, en Barranquilla se Yeah she's so sexy hey, and a fantasy a refugee oh. like me back with the Fujis from a third world country uh -huh. go back like when Pop carried crates for Humpty hump, we lead a whole club ride yeah. yeah. the CIA yeah. why I yeah. should come be invitation say some musical transaction oh. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. no more do we snatch rope Refugees run the seas 'cause we own our own boats. Oh. Oh. Nee, nou, ...dat je, je, je, je, je wij gewoon lekker vrolijk van wordt, uh, Albert-Jan. Deze van Shakira en Wyclef Jean. En hips dan wij. Oké, uit de top 2000, hè. Top 2000 ook? Ja. ja. nou terecht hoor, want het is een uh, lekkere singel. Ook op de radio doet hij nog steeds uh, enorm goed. En ook bij CFM natuurlijk nog geregeld te horen. Nou, Oudia's avond is het dus zo voor het uh, rustig verlopen. We hebben met z'n allen lekker genoten van het uh, mooie vuurwerk wat de lucht is. Uh, is prachtig vuurwerk. En dit jaar waren ook van die hele mooie... Ja, hoe noem, die, hoe noem je die? Die geluksballonnen. Die geluksballonnen. Ja, wij hebben er ook één opgelaten. Prachtig. En dus die gingen hard. Beloof veel geluk voor CFM. Hopelijk. Hoe was jou, uh, op jouw balkon, albert uh, dan? Prachtig. Ik heb, we hebben de uh, afgelopen twee jaar uh, wat minder, omdat het dus wat mistig was. Maar nu konden we helemaal over het balkon uitkijken tot, richting Amsterdam en uh, Bloemendaal. En we hebben een perfect en schitterend mooi vuurwerk gezien. Wat, uh, tot, was, tot, uh, wat doorliep tot een uur of kwart voor Zo één. Zo, zo, zo. Prachtig. Ja, daar is weer voor uh, vele eurootjes de lucht ingegaan. <laughs> En uh, ook CFM heeft uh, daaraan uh, ruimschoots meegedaan als ze zo naar buiten kijken. Het rode is nog steeds uh, actief. Zul zeggen. Dit is de laatste. Ik zal drie uur. Dus dan. nog wel een keertje net als vroeg al. In Moerwijk willen wonen. Na heten een parti.